11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Libiër die was veroordeeld in verband met de Schipholbrand in 2005... is vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Den Haag is het niet aannemelijk... dat hij de brand opzettelijk heeft veroorzaakt, vertelt de persrechter. Het Hof heeft eerst op grond van alle onderzoeken geoordeeld... dat er eigenlijk niet een hele grote kans was... Uh, dat er brand zou komen door het wegschieten van een cheque. Uh, verder heeft het Hof geoordeeld... dat als die kans er al geweest zou zijn, dat de verdachte die kans eigenlijk nooit aanvaard zou hebben. Verder heeft het Hof geoordeeld dat uh, er wel sprake was van onvoorzichtigheid, maar niet van een zo grote onvoorzichtigheid dat daar in strafrechtelijke zin een verwijt gemaakt kon worden. Bij de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost kwamen elf mensen om het leven. Tot twee keer toe werd de Libië veroordeeld. President Zuma van Zuid-Afrika heeft zijn afschuw uitgesproken over de fatale mishandeling van een arrestant, waarvan beelden gisteren tot grote ophef leiden. Te zien is hoe een taxichauffeur wordt geboeid en om de trekhaak van een politiebusje wordt gebonden en daarna wordt de man door het busje over straat gesleept. Hij overleed later in een politiecel. Zuma noemt het optreden van de Zuid-Afrikaanse politie afschuwelijk en onacceptabel. PVV-leider Wilders zet het kabinet een pamflet aangeboden... waarin hij protesteert tegen het kabinetsbeleid. Op het pamflet staat wij tekenen verzet aan. Wilders werd bij de aanbieding vergezeld... door de PVV-fracties van de Eerste en Tweede Kamer. Het pamflet werd in ontvangst genomen... door een woordvoerder van premier Rutte. Wilders vindt dat er nu belastingverlaging nodig is. Nederland wordt kapot bezuinigd En elke Nederlander gaat dat voelen. 2013 wordt een zwart jaar. En ondertussen kiest dit kabinet voor ontwikkelingshulp, voor geld voor Brussel en Zuid-Europa, voor windmolens, voor multicul, voor kunstsubsidies. De PVV is niet van plan om in het kabinet te gaan onderhandelen over bezuinigingen. Werknemers van een Schotse distilleerderij hebben duizenden liters whisky in het riool laten lopen. Dat gebeurde tijdens de schoonmaak van apparatuur door de nachtploeg. In plaats van het afvalwater lieten ze 18.000 liter whisky van het merk Ballantyne's wegstromen. Volgens Schotse media had de whisky een waarde van zo'n half miljoen euro. De fout werd ontdekt toen werknemers een sterke dranklucht roken. Dan het weer nog van het noorden uitbreekt de zon door. Het wordt 5 tot 7 graden. In het weekend weinig verandering en daarna wordt het zachter. Het wordt 10 tot 14 graden. ANWB Verkeersinformatie op de A15 Rotterdam richting Gorkum... staat tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost 3 kilometer. Er staat daar een bus met pech, daarom is de reis ook dicht.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 op cheaptickets.nl. This is your weekend wake up call. Alleen aanstaande vrijdag en zaterdag bij Electro World. 20% korting op TV's en 20% korting op wasdrogers. Dus kom vrijdag of zaterdag naar Electro World of kijk op electroworld.nl. Hey. Radio 1, de gids.fm, met de Deborah Plekkenhorst. Goedemorgen. Onze verre voorouder was fit en gespierd en had nauwelijks een grammetje vet. En kijk ons nu eens. Volgens de natuur zouden we moeten klimmen en klauteren, kilometers rennen en af en toe sprinten om te overleven. Voor de moderne stadsmens is er nu fitnessen als de oermens, grommend en heigend door de straten. Die geluiden klinken ook al jaren in de bioscoop. Ondeugende filmpjes en keiharde porno op celluloid en op video. Film Museum heeft een uitgebreide collectie erotische films in huis. Daar werpen we zo een blik op. En of dat dan gevolgen heeft voor onze Facebook-account, zien we wel zien. En duurzaam en milieuvriendelijk racen in een circus met gierende motoren en piepende banden. Hoe geloofwaardig zijn de voorgenomen veranderingen in de Formule 1 racerij... Onze auto-expert komt deze uitzending ook langs. We verwachten veel meekijkers dit uur. Surf naar begids.fm. Gemeenteraden zijn te kritisch bij de aanstelling van een burgemeester. Dat zei commissaris van de Koningin in Zuid-Holland Jan Fransen bij RTV West. Ik constateer in toenemende mate dat waar men soms vraagt om een burgemeester die aanjaagt. die voor de troepen uitloopt. die dus soms ook het risico loopt op tenen te trappen dat men wel zo iemand wil, maar als die dan zoiets doet... dan krijgt hij van een raad meteen de volle laag. Ja, commissaris van de Koningin Jan Fransen dus. Ik praat erover door met Bernd Snijders. Hij is burgemeester van Haarlem... en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Goedemorgen, meneer Snijders. Goedemorgen. Heeft de commissaris van de Koningin gelijk? Uh, nou, ik herken me niet helemaal in het beeld wat hij schetst. Het is natuurlijk wel zo dat de burgemeester hoge eisen gesteld worden... en dat de burgemeester heel veel ballen in de lucht moet houden. Maar je moet natuurlijk wel heel goed opletten dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is... en dus uh, ja, een beetje de baas van de stad. En dat een burgemeester dus inderdaad niet al te ver voor de troepen uit moet lopen. Dus het is altijd uh, lokaal maatwerk, om het maar zo te zeggen. Ja, Kent u collega's bij wie dit uh, ja, wel eens is gebeurd? Ja, die ken ik wel. Dus als je kijkt, we hebben iets van 420 burgemeesters in Nederland. We hebben nog 420 gemeenten. Dat wordt uh, steeds wat minder. Maar dan zie je dat er een stuk of uh, nou, vijf, zes per jaar sneuvelen. En dat heeft dan meestal wel een achtergrond in een conflict met de gemeenteraad. Maar als je het bijvoorbeeld weer vergelijkt met wethouders, dan doen burgemeesters het nog niet zo slecht. Worden er te hoge eisen gesteld dan gewoon aan de burgemeester? Nou nee, dat denk ik eigenlijk niet. Het is natuurlijk toch een, het is een, je mag hoge eisen stellen aan een burgemeester, maar... Ja, er kunnen wel eens omstandigheden uh, zijn waardoor een aantal dingen gewoon niet lekker lopen. En dat hoopt zich dan op. En dan op een gegeven moment dan is er een druppel die de emmer doet overlopen. En dan is dat meestal het einde van de burgemeester. Maar ik vind eerlijk gezegd, ik, ik, ik waardeer het zeer dat de uh, commissaris van de Koningin Zuid-Holland dat hij het opneemt voor de burgemeester. En dat hij ook uh, ja, dit aan de orde stelt. Maar uh, ik, ik, we moeten uitkijken dat het, de, de beroepsgroep niet geproblematiseerd wordt. Volgens mij valt het wel mee. U biedt met het genootschap van burgemeesters ook uh, ja, de helpende hand eigenlijk aan collega's. Want ieder jaar stappen zo'n team burgemeesters op vanwege problemen. U zegt, wij hebben nu een cursus reputatiemanagement. Wat wordt daar geleerd? Nou ja, we hebben niet alleen een cursus reputatiemanagement. Het genootschap van burgemeesters heeft een heel breed scala aan uh, opleidingen. En een van de dingetjes die daar ook gebeurt is reputatiemanagement. Overigens niet op hele grote schaal, want omdat burgemeesters zich er wel ervan bewust zijn... Dat, uh, dat een goede reputatie, dat dat ja, je, misschien wel je belangrijkste uh, gereedschap in de gereedschapskist is. Maar uh, nee, we, dus, dus in dat hele brede uh, programma aan opleidingen en cursussen... Uh, is, uh, ja, daar, dat, dat is er wel op gericht, natuurlijk om goed als burgemeester te kunnen functioneren... om aan die hoge eisen die er gesteld worden te, te kunnen voldoen. Maar dat neemt niet weg dat er in uh, individuele gevallen uh, wel, toch nog wel eens wat mis kan gaan. Kritisch naar zichzelf kijken, dat moeten ze meer doen? Dat is, een, dat is heel erg belangrijk. Want uh, het is, uh, je moet, uh, laten we het zo zeggen, wel zorgen dat de buitenspiegels allemaal goed staan afgesteld... Uh, je moet heel erg uitkijken dat burgemeesters, of waar het fout gaat met burgemeesters. Dan heeft dat uh, vaak inderdaad te maken met onvoldoende reflectief vermogen. Dus je moet heel erg nadrukkelijk je eigen feedback organiseren. En zorgen dat je goed in de gaten houdt hoe er naar je gekeken wordt. Uh, hoe erover je gesproken wordt en hoe erover je gedacht wordt. Dat is uh, voor burgemeesters buitengewoon essentieel. Onvoldoende reflectief vermogen, maar soms ook belangenverstrengeling. Kan ik me zo voorstellen. Nee, dat, gelukkig, uh, gelukkig komt dat... Ik, ik kan me geen uh, zaak voor de geest halen... waarbij burgemeesters in conflicten rond belangenverstrengeling uh, zaten. Nee, dat gebeurt nog wel eens... Geen nevenfuncties bijvoorbeeld die ze dan nog hebben? Ja, ja, maar bur nee, goed, de burgemeesters hebben ook nevenfuncties. Daar is ook niks mis mee. Dat is ook allemaal keurig gereguleerd. Wat wel kan, wat niet kan. En burgemeesters moeten inderdaad de schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Maar ik kan me geen recente situaties herinneren waar burgemeesters dat niet goed deden. Dat is nu wel met, toevallig met een wethouwer van Rij was dat in mond aan de orde. Met een gedeputeerde in Noord-Holland. Maar burgemeesters zijn als hoeder van de integriteit zeer op de hoogte dat zij zich... Uh, uh, dienen te onthouden van de schijn van belangenverstrengeling. Kunnen wij als burger nog een beetje helpen? <laughs> nou, ik kan me zo voorstellen dat ik tegen mijn burgemeester zeg... u moet toch eens een beetje opletten hoe u uh, eigenlijk naar buiten treedt... met een bepaalde zaak, want op mij komt dat bijvoorbeeld een heel... ja, op mij komt dat heel raar over. Ja, nou, ik zou zeggen. We zijn uh, gelukkig een hele uh, open, transparante samenleving. Niemand neemt hier een, bl een blad voor de mond... Uh, dus als u... Uh, ik, weet, ik heb geen idee in welke gemeente u woont, maar ik ben zeer benieuwd. Als u vindt dat u uw burgemeester van advies moet dienen, dan moet u dat absoluut doen. Ik denk dat de burgemeester daarbij gebaard kan zijn. Ik ga uh, as we speak, burgemeester Broertjes, direct even bellen. Ah, nou, ik, hij geeft net het goede voorbeeld, want ik hoorde dat hij net een maand... Geen alcohol uh, nuttigt. Dat heb ik om... ook gehoord. Ja, nou, misschien moet u hem daar eens op aanspreken. Het Kijk, was niet op mijn gaat... aanraden, overigens, moet ik u zeggen. <laughs> nee. Ben Snijders, okay. burgemeester van Haarlem en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Hartelijk dank. Oké, okay, tot horens. Dag. De gids. Weg met de fitnessapparaten. Ga trainen als een oermens met de obstakels en attributen in de stad. Angelique Heiligers ontwikkelde de methode train als een oermens in de stad. En wat vorig jaar begon met een klein groepje... is ondertussen uitgegroeid tot een heuse stadswildgemeenschap... die wekelijks in Amsterdam op pad is. En sinds vorige week behoort ook Den Haag tot de trainingslocaties. En Rotterdam en Utrecht volgen waarschijnlijk ook snel. Verslaggever Jan Peels was er gisteravond bij... toen het stadswild zich verzamelde op het Beursplein in Amsterdam. Oké, okay, we gaan gewoon beginnen, want het wordt koud. Even een rijtje. En jog rustig even naar de overkant. En dan dok je achteruit terug. Een klein groepje heeft zich hier verzameld. Met handschoenen aan, mutsen, sportkleding natuurlijk. Voor het gebouw van uh, Euronext. Om eens even flink weer te gaan trainen als een oermens in de stad. Oké, okay, en dan kruip je op handen en voeten tot aan die paal. En als je daar bent aangekomen, kruip je achterste voren terug. Eerst naar voren en dan achteruit weer naar achter. Het ziet er bijzonder zwaar uit. Ja, ze moet het nog een keer doen. Nog een keer? Ja, ze moet het nog een keer doen. Nog een keer, koop! Oké, okay, we gaan zo direct richting Nemo rennen, over de wallen. Uh, als ik fluit... Say Burpies, you know the drill, we did it in the Hague as well. Angelique Haarlikers ja. heeft het bedacht, deze manier van uh, sporten. Had je genoeg van uh, de sportschool? Uh, nou ja, weet je, het is niet het een is uh, beter of slechter dan het ander. Het is meer... Sorry Sean, ik moet even kletsen. Het is... ja, ondertussen moet iedereen op zijn handen en voeten staan op de tenen, punten van de tenen. Het is ook een manier van sporten. Weet je, wat ik probeer is mensen te laten zien dat je niet afhankelijk bent van wat dan ook. Dat je onder iedere omstandigheid, waar je ook bent, in de gym, buiten de gym, in de stad... Dat je kan trainen. Ja, trainen als een oermens in de stad. Maar dan denk ik eerder van ja, ga dan lekker in de duinen tussen de bomen. En niet tussen die rokerige auto's die allemaal voorbij razen. Nee, dat is natuurlijk het idee van als stadsmens weer terug naar uh, een stukje natuur. Dat zit nogal steeds in ons, alleen zijn we het een beetje vergeten. Precies, want we zijn ja. opgemaakt om te trainen, om ja. hard te lopen. Dat idee, maar dan ja, in stakels. deze omgeving. Ja, en obstakels te overwinnen, over dingen heen te klimmen, klauteren. Het gaat over... Sorry, Karel. Sorry, Lorne. Het gaat over weer terug naar je natuurlijk bewegingspatroon. Oké, okay, we gaan er rennen. We nou, gaan rennen. Oké. Okay. En dan gaat het over de wallen, tussen de wietwalmen door. En de toeristen, het is slalom... Uh, tussen alle mensen. Je <lacht> loopt een beetje te lachen. <lacht> Wat is het als, Ja, <lacht> Dit is stadswild. Oh, nou dat ziet er leuk uit. Uh, <lacht> Wat is het precies? Ja, dit is uh, rennen door de stad als een oermens uh, je trainen. <lacht> Dan moet je af en toe even opdrukken tussendoor. Ja, van alles. Van alles. Allerlei oefeningen doen op de meest onmogelijke plek. Ja, uh, gebouwen, ja. bankjes, uh, hier van afspringen, daar overheen uh, ja. duikelen. Ja, Iets voor het, u? Uh, nou, dat, dat weet ik nog niet, maar dat is in ieder geval een goede naam. Het ziet er ook heel leuk uit. En onderweg komen we een bankje tegen. Dat moet dan ook weer een oefening gedaan worden. Ja, nou ja wat, je, wat je probeert te doen is uh, met wat je tegenkomt in de stad. Om dat in te zetten... Voor je training. Kan ook zonde. Weet je. Kan Even snel gaan zitten is het? Of een beetje hangen op je... Ja, dit heet een dip. Dit heet een dip. Ja, ja hangen dit op je armen en dan een push-up. Ja, waar het om gaat is dat je jezelf, je eigen lichaamsgewicht weer omhoog duwt. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hier wordt eigenlijk de straat aangelegd. En dan liggen er wat losse bakstenen. Die worden dan ook meteen weer gebruikt als een soort van gewichten om extra ja, oefeningen mee te doen. Ja vinden ik kijk voor de schouders. Dat zo gaat het elke keer. Het is een beetje improviseren ook. Nou, ik, weet, ik ken wel de route en ik weet wat er op de weg tegenkomt. Dus het is, er zit wel een plan achter. Ja, er staan hier nog hele grote stapels met stenen. Ja, we Je gaan kunt niet... voorlopig vooruit. Ja, we, ja. <laughs> Welkom bij Nemoel! Ja, hier is een hele lange trap ja. richting uh... Ja, het museum, wat meer veel mensen wel kennen, dat is het grote groene gebouw in Amsterdam. Waar je voor de gezelligheid heen gaat. Maar, ja, nee. maar als je dan moet sporten, dan wordt het ineens een heel ander dingetje. Ja, eh, Nemo is voor mij niet meer zomaar een gebouw in Amsterdam inmiddels. Je zegt een hel. Ja, een feestje is wel iets anders, zeker. En dan moet ik er zelf ook aan geloven. Die grote betonnen trap met grote treden helemaal naar boven. Alleen, dit ga ik dan niet doen. Hier gaan ze weer op handen en voeten naar beneden. Dat is dus die hel. Ja, nu begrijp je het wel, hè? Ja, ik moet echt eens iets energie sparen, hoor. Dit is dus niet te doen praten en nee. op handen en voeten deze trappen. Noordelijks. Je bent wel een beetje hard voor de moderne oermens, vind ik, hoor. Ah, vinden ze leuk. Ja, weet je, je moet altijd een beetje met trainen een beetje de grens opzoeken, Er moet wat te doen zijn, maar het wordt pas interessant als je... Uh, beetje pijn leidt. Nou, als je jezelf uitdaagt om net iets verder te gaan dan je dacht dat je kon. En daar zit ook je progressie. Het is behoorlijk koud vanavond. Zij hebben het ondertussen natuurlijk warm gekregen. Den Haag was afgelopen week... Het was voor... heel koud. Ja? Den Haag was heel koud, ja. Dus voor het eerst dat we in Den Haag trainden. En ik was echt verbaasd. Er waren 25 mensen, terwijl we toch nieuw zijn daar. En in die kou kwamen ze toch opdagen. Dus dat ja, is natuurlijk hartstikke leuk. Als mensen je eigenlijk niet kennen, dat ze dan toch de moeite nemen... om te kijken van wat is dat nou, dat stadsveld. En er zijn meer plannen om op meerdere plekken dit gaan organiseren. Nou ja, even kijken hoe het gaat in Den Haag. En uh, Rotterdam zal waarschijnlijk ook al gaan volgen en Utrecht, want ja, we krijgen heel veel vragen. En Janne vindt het leuk om zo ja, te trainen, ik, uh, ondanks ik, uh, alle pijn. En... Ja, het is zeker leuk. Ik heb wat anders dan uh, Ellen Lang op de cross trainer of de, de fitnessmachine. En uh, ja, en ook weer anders dan een uh, les je bent niet gewoon gedachtloos iemand aan het nadoen, maar je bent echt voor jezelf aan het trainen. Je moet opletten, want je, het ligt van alles op de straat. Je moet overal uh, uitkijken dat je niet met je handen ergens in te... Ja, Ja, ja. Je moet al je zintuigen openzetten. zetten, ja. En dan zijn we terug naar een lange tocht door uh, Amsterdam op het uh, Beursplein. Daar moeten nog de laatste oefeningen gedaan ja. worden. He, he, he, he, he. Ligt lekker gesloten. Is dit nou zoals een oermens zich zou voelen na zo'n tocht door de stad? Ik voel me wel alsof ik een buffel heb gejaagd, <laughs> nagejaagd. Heb. Zeker. Ja, ja, inderdaad. Heerlijk. Moe en voldaan nu. Precies, ja. Bewegen is goed, maar goed bewegen is beter. Ja, zijn uitgeputte Sjanne, een van de deelnemers gisteravond aan Stadswild in Amsterdam. En wilt u meer weten over Stadswild en waar ze trainen? Kijk dan even op onze site, degids.fm. Along with his soul and his love Ja, yeah. hold me nou Polyphonic Spree. Vader, Rario Porno. Deze week nog stuurde de Wageningen Universiteit een Belgische gastdocent de laan uit. Want hij werd betrapt op het bekijken van pornosites. Niets nieuws onder de zon. Sterker nog, al decennia lang wordt er gekeken naar vieze filmpjes. Vandaag een korte geschiedenisles over de pornofilm. En aangeschoven is onze gastdocent Ronald Simons. Hij is programmeur van het AI in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer zijn de eerste pornofilms gemaakt? De eerste films die zijn eigenlijk gemaakt... toen de eerste films überhaupt werden gemaakt. Je ziet eigenlijk al dat vanaf het moment dat de film begon... dus eind 19e eeuw, zeg maar, 1894, 95... dat de mensen al behoefte hebben aan, aan, aan naakt. Dus het is al meteen, met het begin van de film... is ook het begin van de film. Maar is het dan nog vrij onschuldig alleen het naakt? Ja, je ziet wel dat bijvoorbeeld... dan zie je uh, mensen in uh, vrouwen onder een fontein staan... met schaars gekleed, dat je net een tepel doorheen ziet komen. Want in die tijd mocht, uh, mocht eigenlijk niks... Maar mensen moesten zich een beetje wennen aan wat wel en niet mocht. Dus die echte censuur die, die komt eigenlijk met... hoe meer er werd, uh, werd, werd getoond, hoe langzaam die, die censuur ook groeide. Toen dacht men opeens van... hé, hey, ho even, uh, dit gaat veel verder dan we eigenlijk willen. Precies. Dus, dus zeg maar, de, de nieuwsgierigheid was enorm. Maar mensen, het botsen natuurlijk ook met, met christelijke moraal. En dus het, het, ja, de censuur kwam wel al re, relatief snel op. Maar. En waar kon je die films zien? Op kermissen. Eigenlijk de film begon altijd op, op kermissen. En op dus, uh, mensen die uh, die filmpjes uh, maakten... Die trokken rond van kermis naar kermis. Um, en je ziet ook langzaam de opkomst van uh, mannensociëteiten. Dus uh, groepjes mannen gingen met een dikke sigaar... gingen ze met z'n allen naar, een, een, naar filmpjes kijken. En daarin, in die mannensociëteiten... waren ook heel vaak erotische films te zien. En dat kon zonder enig probleem? Ja, want je moest lid zijn van de sociëteit. En je ziet wel op kermissen... een van de allereerste films... Uh, die, die iets rood liet zien, was heet The Kiss uit 1896. Gewoon een fragment van 47 seconden. Die werd op kermissen vertoond. En die, uh, dat werd meteen... dat zorgde voor rellen op de kermis. En, uh, een kusje. Eén klein kusje. Is bijna niet meer voor te stellen nu, hè? Nee, nu niet meer. Ja. Dit teneur werd dus eigenlijk een beetje naarmate men min, ja, meer bewust werd van wat er eigenlijk allemaal kon, werd ook die censuur wat heviger. Is die uh, altijd zo hevig geweest totdat, nou ja, eigenlijk een beetje zo die jaren zeventig opdoemde, waarin eigenlijk alles weer kon? Nee, het is een beetje een gekke geschiedenis, die hele censuurgeschiedenis. Eigenlijk het begin, als we het dan tenminste over, de Ameri over Amerika hebben, of Verenigde Staten, dan zie je dat um, uh, die, die, die, er waren dus heel veel mensen die, uh, die niet tegen die naakte clipjes konden. En toen dachten de, uh, de industrie in Hollywood... Die dacht, we moeten er iets aan doen, want er komt zoveel kritiek. En uh, Amerika die is natuurlijk heel erg gericht op, uh, op, op je eigen... Uh, je moet zelf je, je, je, je wetten bepalen. Dus heeft de Hollywood-industrie heeft zelf een soort code bedacht. Dat heeft ah. De productiecode in 1922. En die code, dat was gewoon een lijst met dingen die niet mochten. En daar stond het dus inderdaad op naakt, kan ik me voorstellen. Naakt, nummer één, geweld. Maar ook, uh, je mocht geen, uh, geen zwangere mensen meer laten zien. Geen zwangere vrouwen meer laten zien. Je mocht zelfs het woord zwanger niet meer uitspreken. Het woord verleiden mocht je niet meer uitspreken. Dus eigenlijk mocht bijna niks meer. En als je dat uh, toch deed, dan werd je veel niet uitgebracht. Heel strikt? Een, een hele strikte zelfcensuur. En wanneer werd die een beetje weer losgelaten? Um, je ziet eigenlijk dat pas in uh, midden jaren 60 dan, uh, dan is er eigenlijk zoveel kritiek op die code, op die productiecode. Uh, Want eigenlijk bijna niks mocht meer. Uh, dat de, de, die code werd toen afgeschaft. En toen heeft ook weer de, eigen, de Hollywood-industrie Hollywoodindustrie zelf uh, de leeftijdskeuring ingesteld. Die wij in Nederland kennen met bijvoorbeeld 16 jaar en ouder. En dat begon in uh, midden jaren 60 in Amerika. Dus toen hebben ze zelf een eigen leeftijdskeuring uh, ingesteld. En toen ineens kon er veel meer. Toen konden veel meer. Want als je dan. Kijk, Stander dat je een, een, een pornofilm maakte. dan moest je dus rekening houden dat mensen boven de 17. Uh, alleen naar die film toe, toe konden. Maar dan kon je dus wel laten zien. Alleen hij werd dus bijna nergens meer vertoond. behalve een theaters, Maar je kon dus wel. Het is een typisch Amerikaans verschijnsel. Dus je, je kon zelf kiezen wat je wilde. Maar dan moest je wel rekening houden dat het dus. ja, minimaal of maximaal werd vertoond. Als je die stempelde, maar op de drukte eigenlijk. Uh, de belangrijkste pornofilm, welke is dat? Dat is bijna niet te, bijna niet te noemen. Nee? Nee, ik denk dat iedere tijd... Kijk, je hebt bijvoorbeeld dus in die, uh, in die tijd dat die, die productiecode wat wegliep. Toen waren er ook onafhankelijke filmmakers. Ross Meyer is een hele beroemde filmmaker. En die maakte die film noem je Nudie Cuties. Dus een beetje gezellig naakt. Dus uh, ze waren rondborstige vrouwen die, uh, die door uh, mannen... die, uh, die uh, voyeuristische mannen die, die, naar die naar die vrouw aan het kijken waren op het strand... Uh, met wat humor erbij, wat slapstick erbij. En dat is een heel apart genre. En zeg maar, die heeft zijn eigen klassieker. Dat is, die film met The Immoral Mr. Tease. Maar je hebt ook natuurlijk later bij de hardcore porno heb je weer een eigen klassieker. Dus eigenlijk, er zijn heel veel klassiekers. Je hebt een Nederlandse klassieker. Dus dat moet je toch even specificeren. Uh, de Amerikaanse klassieker denk ik dan, Deep Throat bijvoorbeeld. Ja, dat is wel de film. In die tijd, toen kwam de, die hele stroom deed Porno Chic. Dus Wat zieke film die werden uh, op 35 mm. Dus echt veel materiaal werden dus ze gemaakt. Met echte sets, met redelijke echte acteurs. Uh, met een beetje een verhaal, met een, zeg maar, een argumentering voor de seks. Waarom hebben mensen seks? Wat je nu eigenlijk nooit meer ziet. Um, en daarin is uh, Deep Throat in 1972... dat is wel de, de film die heel uh, veel taboes heeft doorbroken. Ja, daar gingen getrouwde stellen zelfs naartoe. Daar gingen getrouwde stellen In Nederland heeft hij 15 miljoenen bezoekers getrokken. Ongelooflijk. Toen was een beetje, hij draaide wel in sekstheaters in Nederland. Dus niet in een normaal theater, wat je dan normaal uh, noemt. Maar uh, er gingen, uh, dus man en vrouw gingen... De, de schaamte was een beetje weg. Uh, minister Van Acht, of, uh, die heeft er toen nog wel alles aan van, uh, gedaan... om het een beetje tegen te houden. Die zei van, ik wil dit liever niet. Hij heeft het geprobeerd, ja. Dat is in 1977. Toen heeft Van Acht, die zei... Uh, porno mag alleen maar in theaters met minder dan 50 stoelen. Um, en toen hebben we meteen... Heeft, uh, er zijn twee uh, beroemde theaters in Amsterdam, de Nieuwe Rijk, uh, de Parisien en de Centraal. En die hebben toen een soort rechtszaak uitgelokt. Die hebben allebei dezelfde film vertoond, uh, Deep Throat... De ene met 49 stoelen en de andere met 150 ja, De uh, een volgens de regels en de ander weer niet. Precies. En toen uh, is er een rechtszaak gekomen... en toen heeft Vannacht verloren. Dus wat Vannacht wilde, dat is niet doorgegaan. Uh, Blue Movie uh, is er ook zo een. Maar dat is dan een Nederlandse klassieker, mag je toch wel zeggen. Die kon eigenlijk ook ja, toch wel zonder al te grote problemen... gewoon vertoond worden. Nadat de, de, de, de, de filmkeuring was gepasseerd. Want dus Blue Movies in 1971 die heeft ervoor gezorgd dat de filmkeuring niet meer kon bestaan in Nederland. Want was eigenlijk de, Wim Verstappen en Pim La Parra, die waren de, makers. Van Scorpio, de makers van Scorpio Film, die wilden, een, uh, die wilden meteen al een pornofilm maken. Het was hun idee niet om een soft-seksfilm te maken. Die wilden een pornofilm maken, gesitueerd in de Belmer, wat toen nog een nieuwe wijk in Amsterdam was. En um, die hebben het script ingediend bij de, uh, bij de, bij de commissie in, uh, in Nederland, de Filmkunstcommissie. En die hebben die laatste, die, die laatste scripting die natuurlijk nooit door laten gaan... want het was gewoon veel te, veel te expliciet. En toen heeft Wim Verstappen heeft een pleidooi gehouden... Uh, op basis van een boek van uh, Simon Vestijk... Uh, dat in Nederland de moraal veranderd was... dat de kerken die werden steeds leger. Dus er, het Nederland bestond niet meer wat waar, de, waar de filmkeuring voor stond. Dus toen hebben zij zich achter hun oren gekrapt. En toen dacht ze, ja, eigenlijk heeft Wim Verstappen gewoon gelijk. En toen hebben ze Blue Movie toch doorgelaten... Maar daarna zei iedereen van... ja, hallo, als Blue Movie, dat is gewoon echt een hardcore pornofilm. Als die al mag, dan mag alles. En ja. dan heb je geen, geen filmkeuring meer nodig. Toen en zo was de geschieden... weggeplafijten, als exact. het ware, zeg maar. Ja. Uh, hoe kan het eigenlijk? Want, want dat, dat waren echt nog films die je in de filmtheaters keek. Gebeurt nu bijna niet meer. Klopt. Hoe dat... kan dat? Ja, het komt een beetje... je ziet er de, de, de, de leegloop van de, van de sekstheaters... zie je eigenlijk uh, met opkomst van de videoband. Dus toen VHS opkwam en de Betamax... In de, eind jaren zeventig is dat. Uh, toen gingen mensen thuis kijken. En toen... Bleek dat. Um, ik denk ook omdat je in, um, in de sekstheater... werden wel een bepaald soort films. Uh, werd vertoond. Je ziet dat bijvoorbeeld in 1972. Terwijl in Nederland. werden er 75 verschillende seksfilms uitgebracht. die gewoon in bioscopen draaiden. En, uh, maar er waren, wel, er waren heel veel Tiroler-films. Dat waren een paar uh, opvoedkundige films. Dan dus zie je een man in een witte jas. die laat zien hoe uh, geslachtsgemeenschap er naartoe gaat. Maar niemand wil iedereen weet hoe dat gaat. Iedereen wil gewoon naar naakte mensen kijken. En je ziet de Amerikaanse pornofilm. Dus die drie, dat is eigenlijk. Het leeuwendeel van de, van de films die draaiden. En mensen wilden ook wat anders. Mensen, je hebt, heel veel mensen hebben natuurlijk verschillende seksuele voorkeuren. En op het moment dat de videoband opkwam, toen werd die markt eigenlijk bediend. En je kon gewoon thuis kijken. Dus eigenlijk weer terug in die privésfeer. Is porno belangrijk geweest voor uh, de film in het algemeen? Ja, ja nou het, is een, het is natuurlijk één van de genres. Ja, de, de, je ziet dat door westerns, dat is in het begin van de film... in Amerika is altijd het grootste genre geweest. Um, en, en avonturenfilms en actiefilms ook. En romantische films, die zijn er altijd geweest. Alleen de erotische film heeft een soort gek soort geschiedenis... die dus heel erg aan die censuur is geleerd, Maar ook aan die verschillende soorten, dus sextheaters kermissen, uh, onafhankelijke theaters en uh, daarna de videomarkt. Dus dit is een gek soort geschiedenis eigenlijk. Dat, ja, eigenlijk een voortdurende beweging. Denk ik exact. Meer. U bent uh, van, van het AI. Um, uh, zou het ja, kunnen dat die dan ook gewoon uh, op een gegeven moment die films gaan programmeren en zeggen, nou we hebben nu bijvoorbeeld een, een, een drieluik, een luik, noem maar op. Ja, in, in AI staat op, de, op termijn zeker een groot programma te, uh, op stapel om iets met die erotische films te doen. Dus eigenlijk Onze oudste film is uit 1896 en dat loopt een beetje tot uh, middenjaar. 80, want in ons archief liggen films die uh, geschonken zijn door de filmdistributeurs. Dus wat in Nederland heeft gedraaid, dat hebben wij in ons, in ons, on, ons archief liggen. Dus daar moeten we zeker iets mee gaan doen. En wanneer? Ik denk in 2014. Volgend jaar. Ronald Simons, programmeur bij het AI Film Instituut, hartelijk dank. Graag gedaan. En of dit gesprek dan heeft geleid tot een ban op Facebook, dat zullen we dan wel weer weten in het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1: het NOS Journaal.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 Een groep, groep automobilisten maakt bezwaar tegen verkeersboetes... die ze hebben gekregen nadat ze waren geflitst. De automobilisten reden te hard langs een flitspaal in Waalre. En in die paal zitten sinds kort digitale camera's die dag en nacht werken. En voordat die nieuwe camera's werden geplaatst... was de paal een hele tijd niet in bedrijf. En de geflitste mensen in Waalre vinden dat ze gewaarschuwd hadden moeten worden... toen die paal weer in gebruik werd genomen. PVV-leider Wilders heeft het kabinet een pamflet aangeboden waarin hij protesteert tegen het kabinetbeleid. Op het pamflet staat: Wij tekenen verzet aan. Wilders werd bij de aanbieding vergezeld. De tweede kamer. Zijn we er alweer? Ja, we zijn er alweer. Wilders die heeft dus een pamflet aangeboden aan premier Rutte. Uh, wij tekenen verzet aan, staat er op het pamflet. En nog een laatste bericht. Werknemers van een Schotse distilleerderij... hebben duizenden liters Valentine's whisky in het riool laten lopen. In plaats van het afvalwater lieten ze 18.000 liter whisky wegstromen. De distilleerderij schat de schade op een half miljoen euro. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. De A2 Maastricht-Eindhoven is in beide richtingen dicht tussen Nederweert en Weert Noord. Heeft te maken met een grote brand. Volgens Omroep Limburg gaat het om een brand in een varkenstal. Verkeer tussen Eindhoven en Maastricht kan het beste omrijden via Venlo. Op de A15 Rotterdam richting Gorkem staat tussen Alblasterdam en sliedrecht Oost 5 kilometer. Daar staat een bus met pech. De rechte reishof is dicht. 81. Dit is degids.fm met Deborah Blekkenhorst. Duurzaam racen en de webwereld van een sidekick, dat staat u straks nog te wachten. Once upon a time when we were friends. upon a star riff. ABC, All of My Heart. De Voor het nieuws van half twaalf had ik een gesprek over de geschiedenis van de pornofilm. En ook op onze Facebookpagina maken wij uiteraard melding van dat gesprek. En eerder deze week werd het programma NOS op 3 geband van op Facebook. Geband omdat zij het hadden over de pornoprofessor. Die onlangs is ontslagen bij de Universiteit van Wageningen. Francisco van Jolen, goedemorgen. Goedemorgen. Iedere week de gast met het laatste nieuws uit de digitale wereld. Kunnen wij problemen met Facebook verwachten? Nou, als je zegt dat je iets met porno gaat doen. Eh, als je dat in de, je artikel zet of zo. dan heb je een grote kans op dat dat gebeurt. Omdat Facebook eh, daar een heel systeem voor heeft. Eh, van eh, software die daarnaar zoekt. En. Eh, Medewerkers die daar naar kijken. En dan hebben ze ook nog de gebruikers die, zo gauw ze het woord porno zien, een rode waas voor de ogen krijgen en uh, klikken van uh, weg ermee. En uh, ja, dat heeft ook mee te maken. Dus dat is het systeem wat ze hebben. Waarom is Facebook daar zo mee bezig? Omdat Facebook leest van advertenties, Amerikaans bedrijf. En dat betekent dat je geen uh, seks mag hebben. Want de Amerikanen zijn nogal puriteins. We hebben daar, uh, die hoorden dat voor, de, uh, voor, de, voor het nieuws, sprak je daarover ook. Ja. Um, de, die, die houden niet zo van seks op dat gebied. En um, ja, zo gauw je iets met seks doet. dan breng je je advertentie-inkomsten in gevaar. Want dan zijn er bedrijven die er niks meer mee te maken willen hebben. Ja, en uh, welke onderwerpen nog meer? Behalve porno, seks. Oh, ja, geweld. De, de, wat is het? Even kijken. Ja, er zijn hele rare regels, want je mag dan bijvoorbeeld wel... Ze hebben de tijd, ik weet niet of ze dat nu nog hebben, uh, uh, zoenende mannen. Dat was dan ook uh, vreselijk. Uh, het is een beetje altijd moeilijk te achterhalen... wat nou precies, nou wat, wat, wel, wat, niet, wat wel en wat niet mag. Maar het is vervelend, omdat je in één keer... Je ja, wordt je account afgesloten. Er zijn bijvoorbeeld kunstenaars die er vrij veel last van hebben. Die werkplaatsen en die... Uh, ja. Dat wordt dan ineens geblokkeerd. Wat ook wel grappig is, is dat mensen gaan mee gaan experimenteren. Want die proberen te achterhalen hoe die software werkt. Dus die doen dan dingen die op naakt lijken, maar het niet zijn. He, een paar, weet ik veel, twee woestijnheuvels die op borsten lijken of zo. En dan up, gaat, gaat de software, slaat de software dan ook aan. Dus uh, daar wordt het mee gespeeld. Maar ja, dat zijn de, uh, de regels een beetje die Facebook toepast. En dat zijn Amerikaanse regels. En je zou kunnen zeggen, ja, we lijden een beetje onder de Americanisering van onze cultuur. En uh, ja. dit zijn... Uh, dit zijn hun regels en ja. daar moeten wij ons dan aan houden, vinden ze. Wel apart, want zelf nemen ze het niet al te nauw met bijvoorbeeld de privacy. Nee, dat kan je wel zeggen. Nou ja, privacy, zij volgen misschien wel de regels... maar ze hebben de neiging die regels nog wel eens ruim te interpreteren. Zo zijn ze deze week met uh, drie uh, nieuwe advertentiebedrijven... Uh, uh, uh, allianties aangaan, samenwerksverbanden. En die, wat die onder andere doen... die bedrijven die uh, sluiten, die combineren gegevens... Uh, uit uh, de offline wereld, zoals we dat noemen, zeg maar, waar we nu in zitten. Met de dingen die jij online doet, op het scherm voor ons. En uh, je moet je voorstellen: je gaat naar een winkel, uh, je koopt een televisie. En je bent bij die winkel uh, klant. En je hebt daar zo bijvoorbeeld zo'n bonuskaartprogramma of uh, zo. En dan je, gaan zij op zoek, dat bedrijf zoekt dan. of jij ook een Facebook-account heeft. of die koppelt ah. de gegevens daarmee. Zodat ze bijvoorbeeld kunnen zien: van nou, werkt het nou? Hè? Dus zij kunnen jou een advertentie laten zien van een nieuwe televisie. Ga jij dan vervolgens ook een nieuwe televisie kopen? Of als je een nieuwe televisie koopt... heb jij die advertentie misschien gezien? Heb je daarop geklikt? Heb je daar meer... Het? Zo kunnen ze dat effectiever maken. En de vraag is nou een beetje van... mogen ze dat nou ook in Nederland doen? Daar heb ik vanochtend even gebeld met Bits of Freedom. Dat is de Nederlandse digitale burgerrechtenbeweging. En die zeggen ja... Eigenlijk mag het niet, hè, want het mag niet zomaar. Je kunt niet zomaar lukraak dat ze doen. Maar de wet biedt zoveel mazen dat als ze dit willen gaan doen in Nederland... dan komen ze daar echt nog wel mee weg. Het is de grote kans dat als jij binnenkort een koelkast koopt, bijvoorbeeld... dat je daarna uh, lekker gespamd wordt op Facebook met advertenties voor een uh, Wij koelkast. Waar je mee kan vullen. Wat Facebook heel erg wil, en dat is eigenlijk altijd waar het om gaat... anticiperen op wat er gaat gebeuren. Dus ze willen het liefste dat zij een advertentie kunnen plaatsen voor een koelkast... terwijl jij nog niet hebt bedacht dat je die wil gaan kopen. Want dan... He, dus als zij kunnen afleiden... stel nou bij wijze van spreken, ik fantaseer er even op los... jij klaagt over het feit dat je, dat je koelkast niet fijn is of zo... of je praat over dat iemand anders een mooie koelkast heeft gekocht... dan zullen ze graag jouw advertentie aanbieden... want dan ga je misschien wel een koelkast kopen... al ben je daar zelf nog niet aan toe. En dat geldt ook voor andere dingen. Uh, relaties bijvoorbeeld. Er is weer eens een nieuwe app, die heet in dit geval To The Rebound... Uh, ja, je hebt als dat mensen hun dus relatie raakt verbroken en ze moeten op zoek naar een nieuwe relatie. Nou, uh, Facebook is een ideale uh, visvijver daarvoor. Maar ja, dat is toch nog wel een beetje lastig. Wie dan wel en wie dan niet. Ah. Nou, deze app installeer je en laat dan zien wie van jou uit jouw vriendenkring daarvoor in aanmerking komt. Ach, wat dus handig. bijvoorbeeld, uh, ja, wat handig. Je moet eens even kijken wat hij doet. Je ziet dan van mensen bijvoorbeeld die je vriendenkring. Uh, dus je krijgt alleen geen, als je uh, een man bent en je zoekt een vrouw... dan krijg je alleen vrouwen te zien. En dan uh, bijvoorbeeld... Uh, hoeveel relaties heeft hij in de afgelopen jaren gehad? Hoe lang duurden die relaties? Hoe lang zit die persoon nog zonder relatie? Uh, wat is dat een beetje voor type? En het uh, idee van de app is dat hij ook... Adviseert, hè. De app zegt van nou deze zou je moeten nemen. Of nog even wachten. Of die komt vrij. Of, uh, nou, dat is een beetje het idee. En het is gebaseerd op een jongen. Dat vond ik wel weer aardig. Die heeft hem ontwikkeld. Dat zie je wel vaker met programmeurs. Hij had een uh, oogje op een meisje die een relatie had. Uh, zag op Facebook dat die relatie verbroken werd. Dacht laat ik er nou niet meteen bovenop springen. Want dat... He, komt hij zo gretig en dan ja, loop je misschien een blauwtje... dat wil je toch niet Dus hij wachtte, en hij wachtte net, net iets lang. He, dus dat hij was keek al op weg. Facebook en toen had ze alweer een nieuwe relatie. Dus toen dacht hij, dat, dat moet je toch kunnen oplossen... met een handige app, en die heeft hij dan nu gemaakt. Ik vind het doodeng. Doodeng? Een beetje. Uh, een beetje doodeng. Ja, nou, ah. ik, ik, ik, ik, ik hou daar niet van. Ik bedoel, ja, nee. Ja, maar kijk, je doet het zelf ook, hè? Bij ja. mensen op Facebook, als je kijkt van... Uh, uh, mensen hebben een relatie of zo... Dat, of iemand is single of je bent op zoek of zo... dan wordt dat allemaal even uitgecheckt van wie of wat. Dus ja, dat wordt nu geautomatiseerd. Dat is wel zo. Stiekem kijk je toch inderdaad een beetje mee. Um, maar Facebook kun je natuurlijk ook gewoon lekker uitzetten, toch? Als je er geen Het is vandaag voor de mensen die altijd gek worden van deze verhalen... en denken, hou daar toch eens mee op. Leg die iPhone weg. Uh, hou eens op met uh, al die uh, Twitterberichten. Het is vandaag nationale... Een plukdag, dat is uh, zeg maar vanuit de Joodse traditie in de Verenigde Staten, want het is sabbat. Het is het onderdeel van het sabbat-manifest, wat uh, twee, drie jaar geleden of, zo is uit, of tien jaar geleden is uitgebracht. En uh, het is het nationale plukdag. En dat betekent dat je je spullen weglaat, dat je aandacht hebt. Voor de mensen om je heen. Ik zou ook niet weten waarom. Maar goed, dat is dan het idee. Uh, je moet geloof ik ook wijn drinken. Dat vind ik dan wel weer goed. En uh, ja, dat je even tot, je, tot jezelf komt. En je afvraagt waar ben ik nou toch helemaal mee bezig. En dat is allemaal gebaseerd op het verhaal in de Bijbel. Dat op de zevende dag. Met gerust. Zo is het. Jij nu ook. Francisco van Jolen, dank. Tot volgende ja, ik week. Wel, uh, ja. Kijk, uh, ja, kijk, als je niet. Ik moet toch wel checken of er echt een plukt wordt. Ja, dat dacht ik al. <lacht> Jij nog niet helemaal dan. <lacht> Dankjewel. je wel. de Gids. Haar eerste boek over het krijgen van een kind via IVF ligt net in de winkels. En daarnaast is ze ook als sidekick van Jeroen van Inkel elke middag te horen bij radiostation Q-Music. In de rubriek Tijdgeest praat ze met Simone Wijmans over haar leven online. De webwereld van Patricia van Lienz. Ik heb ongeveer 4000 volgers op Twitter. En ik ben, ik denk, een kleine drie uur per dag online. Jouw eerste roman is net uit. Een semi-autobiografische roman. De Lab Baby. Het gaat over jouw kinderwens en het IVF-traject... dat je daarvoor hebt moeten volgen. En aan het eind van het boek staat er ook een overzichtje... met een aantal websites die je hebt bezocht voor, ja, tijdens dat IVF-traject. Hoe belangrijk was internet voor jou? Internet was heel erg belangrijk voor mij. Uh, vooral s'avonds in de donkere uren... Uh, dat ik heel onzeker werd over of het allemaal wel of niet gelukt was. En zocht ik uh, mijn heil op uh, fora en op uh, gespecialiseerde websites. En kun je een aantal fora noemen die je bezocht hebt... in de tijd dat je zwanger wilde worden? Jazeker. Ik heb uh, veel gekeken op uh, Freya.nl, uh, De verdwaalde Oevaar, een Belgische site. En het uh, bijzondere is van fora dat mensen daar heel openhartig durven te zijn onder een uh, pseudoniem, dus uh, Madeliefje75... vertelde precies wat zij heeft meegemaakt. Waardoor ik weer dacht, oké, okay, ik ben niet de enige die heel labiel is. En, en welke verhalen vertel je dan aan elkaar op zo'n forum? Uh, ja, je probeert elkaar een hart onder de riem te steken in de trant van... Uh, ik heb gisteren een terugplaatsing gehad van een embryo... en ik heb nu buikpijn. Uh, word ik ongesteld of ben ik zwanger? Dat is de grote handvraag. En dat voelt hetzelfde. Dus dat gaat naar je hersens toe. En dat, is, dat, dat ik zeg elke keer mindfuck... Mag ik misschien niet zeggen op de radio? wel hoor. Oké, okay. en, en dan vertelde bijvoorbeeld Madeleine 75 dat zij ook die pijnen had gehad... maar wel zwanger was geworden. Toen dacht ik, yes, daar zit hoop in. En natuurlijk ook de minder goede verhalen. Maar ik putte er vooral hoop uit. Ja, je noemde net Twee Er Zijn er nog andere sites over IVF die je bezocht, hè? Ik heb ook gekeken bijvoorbeeld bij Moeders voor Moeders. Dat is een site uh, waar als je dan eenmaal zwanger bent... waar je urine kan inleveren. Ik wist niet hoe dat werkte. Maar in de urine zit een HCG-hormoon. Uh, dat wordt uh, vermalen tot een soort van poeder. Dat wordt gedroogd. En die poeder wordt dan weer gebruikt voor de hormonen... die vrouwen kunnen inspuiten als ze verminderd vruchtbaar zijn. Dus ik heb ook ontzettend veel geleerd online. Want je, wat weet je nou eigenlijk van IVF, XI, uh, hormonen? Ik wist daar niks van af totdat ik... Er mee te maken kreeg. Ja, waar ga je naartoe? Ja, dan ga je online. En krijg je ook veel reacties naar aanleiding van het boek, bijvoorbeeld op Twitter of via andere ja, kanalen? Ja, mijn Twitter-account, is wel echt enorm uh, gegroeid. Uh, Komt natuurlijk ook nog bij radio werk, dus dat werkt ook een beetje mee. En... Uh, daar kijk ik ook nu het meeste op. Ik vind het echt uh, uh, ontzettend fijn dat mensen mij durven te uh, uh, contacten. Van ik heb ook dat probleem. En uh, wat fijn dat je het hebt opgeschreven. En ik probeer ook iedereen te beantwoorden. Dus ja, toch wel online vinden we elkaar. Je bent niet alleen uh, auteur, maar je bent in het dagelijks leven ook uh, sidekick-presentator. Samen met Jeroen van Inkel presenteer je een dagelijks programma bij Q-Music. Ik kan me niet anders voorstellen dat je online heel veel met muziek bezig bent ja. Uh, yeah. <laughs> nou ja, ik ben, wel, ik ben best wel wat met muziek bezig. Uh, maar niet zoveel als je zou denken, omdat ik eigenlijk de hele dag al met muziek bezig ben in mijn werk. Dat ik s'avonds ook wel eens denk, oh, even geen muziek. Dat is misschien heel gek. Maar er zijn altijd een paar nummers die je dan echt volledig weet te raken. En die draai ik dan ook grijs. Uh, nou, er is één nummer die er voor mij nu momenteel met kop en schouders bovenuit steekt. Dat is een, uh, een Engelse jongen die heeft uh, X-Factor gewonnen in 2012. Mooi verhaal achter de jongen. Uh, uh, komt uit een gebroken gezin. Ouders gescheiden. Uh, op een gegeven moment is hij zelfs op straat beland. En hij kan heel goed zingen. Toen heeft hij toch de staalde aangetrokken om zich in te schrijven voor X-Factor. Heeft hem gewonnen. En als je dat nummer dan ook hoort, dan hoor je echt dat zijn ziel ooit een keer gebroken is. En dat hij een tweede kans heeft gekregen. En ik vind het zo'n mooi liedje. En hoe heet het liedje? Impossible. En hij heet James Arthur. Mm.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 You have one, you can go ahead, tell them, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. and broken hearts, I know, I know. Should take caution when it comes to love i did In 2012 won hij in Engeland de tv-talentenjacht X-Factor, James Arthur met Impossible. Q-music-dj en auteur van het boek The Lab Baby Patricia van Liemt draait hem grijs. Alle besproken links staan zoals altijd op onze site onder het kopje Tijdgeest. De Gids. FN. Snelle auto's, gierende motoren, piepende banden en ernstige ongelukken. Dat is waar je aan denkt bij de Formule 1. Maar de koningsklasse van de autosport gaat volgend jaar drastisch veranderen. Het wordt zuiniger, duurzamer en milieuvriendelijker. Onze automan Wim Oudeweernink weet precies wat er in 2014 gaat gebeuren. Goedemorgen Wim. Goedemorgen Bora. Een groene Formule 1, leg uit. Ja, dat uh, heeft zeker een uitleg nodig. Uh, Formule 1 is altijd... de de topklasse geweest op de technische ontwikkeling. Uh, hoogste snelheden, de echte wereldkampioenen. Uh, hoger kon niet komen in de, in de autosport. Maar uh, het, het was een beetje, beetje sleets aan het worden. Het werd wel steeds sneller, bredere banden, meer grip... maar het waren steeds maar diezelfde motoren. En eigenlijk werd de Formule 1, wat eigenlijk de richtinggevende techniek moest aangeven... voor de auto-industrie, ingehaald door de auto-industrie zelf... En daar gaat nu wat aan veranderen. Uh, er is een nieuwe formule, niet meer de 2,5 liter uh, V8 motoren uh, van 750 pk... maar kleine 1600 cc motoren van slechts 600 pk. Maar daarbovenop zit dan een, een, een nieuwe technologie, een hybride technologie... als ik het uh, kort mag samenvatten... waardoor de, de, de coureurs ook nog eens 160 pk extra aan elektrische energie beschikbaar hebben. Ah. En dat gaat het heel interessant maken. Totaal nieuw. En iedereen is heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ja, Gaan ze dan ook minder hard rijden? Uh, in eerste instantie zou je denken, maar vergeet het maar. Want uh, uh, het totale vermogen blijft het, hetzelfde. Alleen de manier hoe ze ermee omgaan. Uh, een, een, uh, zeg maar een klassieke autocureur tot nu toe. Dat was een jongen die gaf gas. En die wist waar de grenzen lagen. En uh, ja, wie de grenzen het meest kon opzoeken, die ging het snelste. Maar nu wordt een uh, autocureur niet alleen een, een stuurman die de grenzen kent van zijn auto... maar ook die uh, een soort energiemanagement beheert. Hij moet die 600 pk moet die in ieder geval optimaal benutten... maar hij moet ook die 160 pk die uit de accu's komen... Uh, het is namelijk een, een bepaalde energie die hij terugwint tijdens het remmen... Uh, die moet hij bespelen, die moet hij optimaal gebruiken... want hij heeft maar 100 kilo benzine, brandstof aan boord. Ook nog minder dan? Dat is 35% minder en nu gaan, rijden ze met 160, 170 kilo brandstof... Maar ze moeten wel diezelfde raceafstand van 300 kilometer afleggen. Maar je remt en je wint energie? Ja, de, uh, dat hebben elektro, uh, elektrische auto's ook al. Uh, op het moment dat je je, zeg maar, je, rem, je pedaal loslaat, je gaspedaal, je e-pedaal of afremt... dan worden de, de, de remmen, daar, daar zitten eigenlijk generatoren in... Die, die halen de remmenergie, zetten ze om in elektriciteit. Dat gaan ze op hele grote schaal toepassen uh, op die Formule 1. Zowel uh, met, met, met de remmen, maar ook met, met de turbo, met de warmte die overblijft. Het is een heel complex samenspel van, uh, van, uh, van energie die ze ter beschikking hebben. Je kan ook niet meer van een motor spreken, maar het is een krachtbron. Er worden rekenen straks daar in die kleine cockpit. Hoe moet dat allemaal? Maar is, is het nog wel leuk om naar te kijken, denk je? Ik denk het wel. Uh, ik was uh, twee weken geleden bij Renault in Frankrijk. Dat is op het ogenblik eigenlijk de meest succesvolle fabrikant van uh, Formule 1 motoren. De laatste twintig jaar zelfs. En daar werken van de 250 uh, specialisten het merendeel aan die Formule 1 ontwikkeling. En die hebben al complete, uh, zeg maar... Uh, computersimulaties. Die weten precies hoe een, een race ronde in een, in een Formule 1 race, hoe die, hoe die uh, afloopt. Waar geschakeld wordt en, en waar gerend wordt. Dat hebben ze omgezet in een, in een testprogramma, waardoor die motoren op de testbank staan. En dan zit zo'n man eigenlijk uh, achter het raam gewoon volgens dat programma te kijken hoe die motor zich gedraagt. En daar kunnen ze weer de, de elektronica weer aanpassen. Daar kunnen ze de, de reactie op het gaspedaal aanpassen. En... Er zijn al een paar coureurs die in het geheim mee gereden hebben... maar niet de bekende coureurs, want dat, dat mag officieel niet... maar ze weten precies wat er gaat gebeuren en ik kan je vertellen, uh, autosport is uh, een technische sport en die ingenieurs die staan net zo op scherp als dat de coureurs staat staan. Je zei al, de Formule 1 moet eigenlijk weer een beetje de voorloper worden en niet meer een beetje erachteraan hobbelen. Wat kunnen wij dan straks voor, bijvoorbeeld ook weer terugzien in onze eigen auto? Nou, de, de toepassing van hybride techniek is nu zo'n 15, 16 jaar oud. Toyota en Honda zijn daar de pioniers geweest. Maar het heeft toch een beetje een, een saai imago van ja, een groen imago, zo'n milieurakkers imago. En dat willen die uh, wil de auto-industrie natuurlijk veranderen. Ze willen enerzijds dat het nog efficiënter wordt, dat het nog zuiniger wordt. Maar ze willen ook dat er een beetje plezier in het autorijden blijft. En uh, dat er natuurlijk ook een technische vooruitgang wordt geboekt... die je in de autosport het beste kunt bereiken, want accu's zijn zwaar. En wanneer je die accu zo licht mogelijk maakt om maar aan het minimumgewicht van die auto te komen. Wanneer je dat rendement van die, van die uh, dat, uh, dat terugwinnen van die energie tijdens het remmen kan verhogen. Wanneer je beter gebruik maakt van die warmte om elektrische energie op te wekken tijdens het rijden... ja, dan wordt dat voor de... uiteindelijk heeft dat zijn voordeel voor de productieauto's... want die kunnen dan ook weer lichter en compacter worden... want een huidige hybride auto of elektrische auto is behoorlijk zwaar. Grote dingen, hè, ja. Uh, je zei al even, en de coureurs die, uh, hebben ermee geoefend... niet de allerbekendste, maar um, wij gaan ook weer uh, meedoen, hè, in de Formule ja. 1. Ja, ja, Guido Ja. Uh, het is, uh, het is de, de vierde, de vijfde van de laatste tien, twaalf jaar... Um, het is even de vraag hoe dat gaat lopen natuurlijk. Het is niet een topteam, uh, het Ketterham-team, uh, Maar het heeft wel een, een, een zeer sterke zakelijke band met, met Renault. Uh, dus wat dat betreft uh, hoeft hij niet uh, bang te zijn... om de verkeerde motoren of verkeerde krachtbronnen te hebben hoe die zich gaat uh, ontwikkelen in die sport. Ik, vanaf 17 maart, als het seizoen begint... het laatste seizoen van de oude formule. Een historische afscheid eigenlijk. Dan zullen we zien of die niet te veel in de grindbak eindigt. Maar uh, dat denk ik niet. 17 maart, zo is het. Dan, uh, dan beginnen we. Dankjewel, Wim Oude Wiering. En tot volgende week tot natuurlijk. Volgende week. Vanaf half vijf is er schaatsen op Nederland 1. Misschien dit keer wel de moeite waard... omdat Sven Kramer, de gedoodverfde winnaar op de 10 kilometer... zich heeft afgemeld. En Twan Huis ontvangt in zijn college-tour... om vijf voor half negen op Nederland 3. De coach van uh, Anji, daarvoor PSV, Venerbahce, Valencia... Nederlands elftal, Real Madrid, Real Betis, Zuid-Korea... opnieuw PSV, Australië, Rusland, Chelsea en Turkije. Rara Guus Hiddink om... Uh, 5,5 negen, Nederland 3. Uh, de stelling straks in stam.nl. Elke bezuiniging op de zorg is uit den boze. En Jurgen van den Berg bespreekt hem straks met u in stam.nl. Surf naar de gids.fm. Goed weekend. Je weet niet wanneer de weer heen komt. Dat is het net. Aardbevingen in Noord-Nederland. Dat weet je niet. He? Wat wist de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij... en wanneer wist ze dat?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 Dit is Radio 1.